Uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Moskeeën voelen zich door het jaarrapport van de AIVD... in een radicale hoek geduwd. Dat blijkt uit gesprekken die Dagblad Trouw met moskeebestuurders had. In het rapport werd gewaarschuwd voor radicale predikers... in het islamitisch onderwijs. Kinderen zouden door Arabische lessen na schooltijd... kunnen vervreemden van de maatschappij. De moskeebestuurders willen dat de AIVD duidelijker aangeeft... waar dit gebeurt en hoe vaak. Ze denken zelf dat het maar om een klein percentage... van de naschoolse lessen gaat... In een reactie zegt de inlichtingendienst dat het niet de bedoeling is om polarisatie in de samenleving te vergroten. Leveranciers dwingen webwinkels om minimumprijzen te rekenen... voor hun producten, terwijl dat niet mag. Wie toch lagere prijzen rekent, krijgt geen producten meer. Volgens de brancheorganisatie voor webwinkels... speelt dit vooral bij grote fabrikanten die de markt beheersen... in bijvoorbeeld elektronica, mode of fietsen. De autoriteit Consument Markt zegt dat deze vorm van machtsmisbruik... moeilijk te bewijzen is, maar doet er wel onderzoek naar.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 waarom het ook de resolutie niet steunt. De voltallige regering van Mali heeft zijn ontslag ingediend. Waarom is niet bekend, maar waarschijnlijk heeft het te maken... met een aanslag op een Malinees dorp... waarbij vorige maand 160 mensen omkwamen. Tegenstanders van de Malinese regering zeggen... dat die veel te slap heeft gereageerd. Het weer. Vanochtend is er nog wat bewolking... maar vanmiddag is er volop zon en worden 20 tot 24 graden. En ook het paasweekende verloopt zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Het Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Luisteraars. Dit is uh, Edward Rauhorst, een nieuw geluid op uh, Zandvoort FM. Met misschien ook wat uh, nieuwe muziek. Ik probeer vandaag uh, een, een mix te brengen van nieuwe en oude jazz. Uh, we verkennen een beetje de, de grenzen van de jazz. Uh, soms gaan we het misschien een beetje over die grenzen heen. Maar het is altijd uh, muziek en jazz met een uh, a lot of soul, zou ik maar zeggen. Ik word vandaag ondersteund door uh, Alco Beuving. Uh, hallo uh, Alco, goedemorgen. Uh, goedemorgen, Edward. Ja, hallo. Ik hoop dat we samen een uh, geweldig programma van gaan maken. Uh, de zon die breekt door. Dus uh, uh, we hoorden net al in het nieuws dat het uh, 20 graden gaat worden. Dus ik denk. Uh, ja, maar dat, uh, niet vandaag, dacht ik hoor. Wij, uh, nee, nee, aan het eind van de, de, week, eind dus, van de week pas. Dus wij zetten de toon vandaag met de zonnige muziek. Uh, ik begon heel zonnig uh, met Dorothy uh, Ashby. Uh, een uh, pionier op de jazzharp. Al in de jaren 50 uh, begon ze daarmee. Uh, als solo-instrument. ging door in de jaren 60. In de jaren 70 werd ze veel gevraagd als uh, sessiemuzikant... onder andere door uh, Stevie Wonder en uh, Earth, Wind and Fire. Helaas uh, overleed ze op vrij uh, jonge leeftijd. Uh, maar <coughs> er zijn toch mensen die in haar voetsporen zijn doorgegaan. Zoals in Nederland uh, de Fries-Spaanse uh, Wieke Garcia. Uh, en daar draai ik het volgende nummertje van. Het eerste nummer van uh, Dorothy Ashby, wat je net hoorde... heette trouwens uh, Dodie Lee... En uh, is te vinden op The Fantastic Harp of Dorothy Ashby uit 1965. Maar ik ga dus nu over naar Wieke Garcia. En ik vertel zo even wat meer over het nummer O Vento. Geweldig nummer van Wieke Garcia, de Verizin met de Spaanse roots. En die speelt dus harp als een van de weinigen, denk ik, in Nederland. Er zijn er nog een paar meer. Maar ze speelt ook meer instrumenten, nog gitaar en ook pipex. Ze kan natuurlijk ook geweldig zingen, want je hoort hier ook op vocals natuurlijk. Ze treedt zelf op, maar ook in verschillende andere groepen. En ze leeft eigenlijk van het. Uh, optreden als begeleider van Herman uh, van Veen. En deze opname over kwam uh, uh, live uh, uit 2011. En ze werd daarbij begeleid door Stormvogel op piano, uh, Marco van Os op bas en Onno White op uh, drums. Uh, ze heeft volgens mij ook net een nieuwe plaat gemaakt met uh, Marike Snijders. Maar dat is meer uh, uh, poppy dan uh, wat je net hoorde. Maar het is een uh, geweldige, geweldige talentvolle vrouw blijven we even in Nederland. Reinier Baas en Ben van Gelder. Twee krachtige dertigers. Zeer succesvol. En ik heb hier een opname van hun met het Metropool Orkest uit 2016. Dat werd uitgegeven op 2018. En het nummer op cd uitgegeven in 2018... En het uh, nummer heette uh, Palace. Het uh, werd live uh, opgenomen uit de West, uh, Westergastfabriek uh, in uh, Amsterdam. Met de Rijnier baars uh, op gitaar en Ben van Gelder, de Groninger-Ben van Gelder op uh, sax. Uh, geweldig uh, uh, nummer. Dat te vinden is, dus, uh, dat had ik net nog niet gezegd, denk ik, op de CD Smash Hitch. Uh, Reinier-Baars Rijn, en Ben van Gelder met het Metropol Orkest Smash Hitch uit uh, 2018. Uh, gaan we iets heel iets anders doen? Um, ik ben zelf nogal een fan van uh, Oscar Brown Jr. Uh, dat was eigenlijk een man die uh, heel bijzonder was... omdat hij uh, teksten schreef op uh, jazz uh, instrument, uh, uh, instrumentals. Jazz instrumentals die hij voorz voorzag van uh, lyrics. Uh, hij begon daarmee in de jaren 50. En een van zijn bekendere nummers. Uh, daarbij gebruikte hij de song van Nat Adderley. De trompetist Ned Adderley. <coughs> en die voorzag hij van uh, lyrics. En dat is de work song. Breaking up big rocks on a chain gang Breaking rocks and of in my time Breaking rocks out there yeah, on a chain gang Cause I've been convicted of crime Hold it steady right there while I hit it <laughs> yeah, I reckon that all the gig been working And working But I still got the terrible long to go I commit to crime, Lord, I need I'ma being hungry and poor after grows the store man Be The J's say five. My sweet honey baby wanna gonna break this chain off and run I won't lay down somewhere shady Lord, it sure is hot in the sun Hold the steady right there while I hit it Yeah, uh, I reckon that it ought to get a bit wicked and awake, wicked But I still got the table long ago. Breaking up big rocks on the chain my time. Oscar Brown Jr. met het nummer Work Song. Wat ik net al zei, een original van uh, uh, Ned Adderley. Maar van lyrics gezien door de vocaliste Oscar Brown. Uh, was een schrijver, poëet. Hij werkte ook veel in het theater... Hij schreef ook zelf uh, Jazz Originals, bleef actief in de jaren 60, 70, uh, zelfs tot de jaren 80, geloof ik. Uh, dit nummer komt van zijn LP Sin and Soul. Het is eigenlijk een klassieker die een beetje vergeten is uh, uit 1961. Uh, en dan kun je eigenlijk een sprong maken naar de rappers van de laatste 20, 30 jaar die uh, vaak ook uh, nummers uh, voorzagen of uh, jazz uh, samples voorzagen van lyrics. En één uh, uh, man die dat deed uh, was uh, guru, Keith Edwards-Elem... Uh, in de jaren negentig met zijn uh, jazz-matess. Maar <coughs> hij besloot om niet uh, samples uh, te gebruiken... maar gewoon live uh, jazz-artiesten. Uh, <coughs> en een nummer wat je hier hoort uh, komt van zijn eerste cd... Uh, Down the backstreet heet het nummer van de CD Jazz yes, Mattess, Volume 1 uit 1993, als ik het goed heb. Yo, here goes some info on my flow and how I move To a death groove, I keep my reps smooth On the down low, I travel with my mind to the street Concrete like the gravel, I'm in deep So I gotta hit you from a real perspective Cause anyone who's talking that crap will surely get his I'm not the one to act flashy, flashy Cause man, where I be at, we don't have to be classy Down the back streets, down the back streets Down the back streets, down the back streets, down the back streets. The back street, down the back streets down the back streets down the back streets down the back street, down the back down the back streets down the back streets down the back streets down the back down the back streets down the back streets i'll be back down the check it stupid Why you're out there on the main streets front your games weak so i'm hunting you down, clown, cause you need to learn something, all that bluffing won't get you nothing but kill, no kill. mission fulfilled, because there's others who will get jealous, hell if they can take clout from you, they'll do it, so that's what I'm about to do, I'll step to it, and strip you of your pride, and then I'll stick and I'll rip you up from all sides, or possibly I'll let you slide, slime, cause you'll set your own death in just a matter of time yeah. and I'll be somewhere on the sidelines, you know, down the backstreet Down the back streets, down the back streets, down the wax, down the lax, so down, down, down the back streets, down the back streets, down the back streets, I'll be racks, down the back streets. So when you're looking for me, here's where I'll be. I'll be walking down the back streets in your vicinity. Cause I've been out here for a few. So all that you're doing ain't really nothing new, nothing new. I peep the way you always perpetrate. you're so phony, you make me wanna recurgitate. Since you're riding so high you're bound to fall while I stand taller, you don't get no props at all out the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back, down the wax, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the down down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back, down down the back streets, down the back streets, down the back of down the back down the back streets where it's dark, I'ma snatch your heart, so get a handle on life and quit living so trite, or else we're gonna have to run up and smack all the week I'm the street from the back streets, and yeah, I'm out, tonight Jazz Mattes, Down the Backstreets. Ja, die rappers zijn eigenlijk een beetje hetzelfde als uh, Oscar Brown. In die zin uh, dat ze ook over het leven op, op straat praten. Uh, <tosses> net zoals Oscar Brown deed op zijn platen, met een uh, jazz uh, beat onder, het, onder daaronder. Um, van het album Jazz Tess, Volume 1. Gaan we over even naar een evenement? wat ik graag onder de aandacht wil brengen... Uh, wat Auco verder gaat introduceren. Dus Auco, ik geef het woord aan jou. Ja, dankjewel. En we gaan stilstaan bij twee jazz-evenementen... die hier in de regio gehouden worden. Uh, vanmiddag speelt natuurlijk Sjoerd Dijkhuizen in jazz in Zandvoort... in de Krocht, daar gaan we weer twee uur op in. Maar nu wil ik even inzoomen op een... Uh... Uh, Jazzformatie die in Hillegom speelt. Hillegom, je kent het allemaal natuurlijk. Uh, als je daar naartoe wil rijden, dan uh, zie je natuurlijk de prachtige bollevelden. Maar dit gaat over een evenement op 28 uh, april. En uh, in, daar is altijd in Hot Villa Flora. Dat is een hotel in de Hoofdstraat in Hillegom. Dat is de, de, ja, de winkelstraat van Hoofddorp, van, Hoofdorp, zou ik, van uh, Hillegom, zou ik maar zeggen. En uh, daar is altijd Jazzy Sunday Afternoon. En 28 april speelt daar uh, Bas Toscani. En daar zal je vragen wie is Bas Toscani misschien. Maar misschien ken je hem ook wel. Ken je hem niet? Dan zou ik je aanraden op YouTube te kijken. Dat heb ik ook gedaan. En er staan prachtige filmpjes van de muziek die Bas speelt. Bas is trompetist en speelt uh, cornet. En uh, ja, als twaalfjarige is hij begonnen met trompet spelen... Hij is 67 geboren, dus je kan uitrekenen hoeveel jaar ervaring hij al heeft. En uh, hij maakt hele mooie muziek. En dat speelt hij op die 28e april in Hillegom. En hij wordt daarbij begeleid door Kees Diepeveen op piano, contrabas, Hans Brouwer en op drums Rob Jansen. Ik kan het adviseren. Het is in een hotelcafé. Maar het is een geweldige setting. Zeker op de zondagmiddag een glaasje erbij en uh, luisteren naar... Uh, Pimp Toscardi. En we hebben nu klaarstaan. What are you doing the rest of your life? Komt ie. Bart Toscani met What are you doing the rest of your life. Hij is dus te horen vanmiddag in uh, Hillegom. Op uh, 28 april. Sorry, niet vanmiddag, maar op 28 april. Ik uh, spreek voor mijn beurt wat dat betreft. Dus het is uh, 28 april in Hillegom. Uh, gaan we door met ook uh, verstilde klanken. Uh, wel uh, uit Londen, niet uit Nederland... Uh, in Londen gebeurt natuurlijk uh, erg veel. Uh, brexit of geen brexit. En vijf episodes neem ik je mee. Brexit of geen Brexit. Uh, er gebeurt uh, van alles in uh, Londen, ja, ook hier even. Maar uh, <coughs> er is een hele levendige scene in Londen. En een van die mensen die daar uh, heel actief is, uh, heet uh, Alfa Mist, een pianist. En hij wordt hier begeleid door uh, Yusuf Dyson, drummer... in een nummer dat heet uh, Blacked Out. Yusuf Dice en Alpha Mist. Jozef Dice de drummer en Alpha Mist de pianist toetsenist. Uh, te vinden op het album van Jozef uh, Dice. Uh, Dice um, uh, Blacked Out uit uh, 2018. <tiek> um, Alpha Mist zelf heeft uh, binnenkort, volgens mij op 26 april, ook een nieuw album. Structuralism. Jonge gasten uit Londen. Echte moeite waard. Uh, functioneren op het uh, vlak van pop, um, hip-hop, trip-hop, maar ook jazz. Iemand die ook de grenzen overschreed wat betreft de muziekstijlen was King Curtis, Curtis Owsley. Een saxofonist die bekend werd als begeleider van Aretha Franklin vooral eind jaren 60 en ook Donnie Hathaway. Maar hij begon zijn carrière in de jazz en rhythm and blues en speelde een aantal jazzalbums die eigenlijk een beetje vergeten zijn. En één uh, daarvan uh, heet Soul Meeting uit de 1960. Is eigenlijk een soort van uh, early soul jazz album. En ik speel daarvan het nummer uh, What is this thing called Love? met King Curtis op saxofoon. <tied> op sax, op het nummer uh, uh, What Is This Thing Called Love van Cole Porter, met Ned Adderley op uh, trompet, Winton Kelly op piano, Sam Jones op bas en Belton Evans op drums. Uh, zoals ik straks al zei, King Curtis werd vooral bekend als begeleider van <coughs> uh, Arita Franklin, maar ook uh, zelfstandig met zijn eigen band. Uh, in jazzkringen werd hij een beetje vergeten, omdat hij vooral in die soul uh, zat. Hij speelde mee op de plaat van John Lennon, Imagine. Maar net voordat die plaat werd uitgebracht in 1971... meen ik september 1971... werd hij doodgestoken in het portiek voor zijn huis. En heeft hij het succes van de plaat van Imagine van John Lennon... nooit kunnen meemaken. Hij overleed in het ziekenhuis. Hetzelfde ziekenhuis waar negen jaar later... Uh, John Lennon zelf ook uh, zou komen te overlijden. Nou, die die uh, was neergeschoten het Roosevelt Hospital in New York. Um, King Curtis dus, een man in de soul en in de jazz. En iemand die dat ook is, is uh, Flavio Botro, De Italiaanse trompetist die ik hier uh, een nummertje laat spelen. Uh, wel bekend van Lee Morgan, de mega hit van Lee Morgan, de Sidewinder. Flavio met de soul jazz-klassieke Sidewinder van Lee Morgan, de trompetist, de fameuze trompetist Lee Morgan. Um, in de uitvoering dus van de Italiaanse trompetist Flavio Boltro van zijn LP Joyful uh, 2012, met op uh, uh, vocalen Alex Liderwood uh, uit Schotland volgens mij. Uh, we hebben nog een uh, minuutje. Uh, daarin draai ik Marvin Parks, een uh, Amerikaanse zanger woonachtig in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 While from played of my heart's ja, Eerste uurtje van ZFM Jazz zit erop. We gaan dadelijk natuurlijk verder in het tweede uur met wat tempo nummers. We houden het zonnig en gezellig, dus blijf luisteren. Tot zo dadelijk na het nieuws